Goedemiddag allemaal, het is vrijdagmiddag 3 uur, 17 januari 2014 en dit is de zoveelste aflevering van het Bartimees IASC Vraaguur. Ik ben even vergeten de hoeveelste, maar we moeten even erop letten dat we de honderdste op de een of andere manier gaan vieren en daar gaan we al aardig naartoe, denk ik. Wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk de vaste onderdelen, vragen binnengekomen bij IASC en... Uh, uh, het eindgedeelte met de dingen die tijdens de chat opkomen en de valrep En dan tussenliggend een lange app. Het tweede deel van de app. E-mail-ganizer. E-mail-organizer. En nou ja, jullie van vorige week, de luisteraars, weten nog wel hoe je het schreef. Maar dat komt straks ook wel weer even aan de orde. Dat is een verhaal van ruim 30 minuten van Dirk. En verder wil ik wat uh, aandacht gaan besteden aan de pas uitgekomen... ...reisplanner extra... ...versie 3 app... ...van de NS... ...en uh, daar ben ik... ...niet echt blij mee, ik heb in een tweet... ...ook mensen afgeraden om... Um, ...op dit moment te installeren... ...of te, uh, te updaten... ...want hij is er op toegankelijkheid zeker niet... ...op vooruit gegaan. Um, als ik er tijd voor heb laat ik hem... ...op beide platformen zien... ...en uh, zeker niet helemaal, want dan... ...zou ik een heel vage uur moeten gaan besteden... ...en misschien moeten we dat ook wel doen... Uh, een andere keer, maar ik wil hem laten zien voor de iPhone en ook even een snelle blik werpen op de Android-versie. Oké, okay, voordat ik begin met de vragen binnengekomen bij iAsk, laat ik die microfoon even los voor dringende zaken. Dit is de 97ste keer. Ah, kijk, dankjewel Astrid. Oké, okay, nou, geen dringende zaken, dan gaan we beginnen met de vragen binnengekomen bij iAsk. Aan boord is Sakea. Wat, eh... Uh al vragen gesteld, maar die heb ik niet gezien op het uh, IASK e-mailadres. Ik begreep van Sakia dat ze niet kan praten. Misschien kun je ze wel even schrijven. En dan wacht ik daar even op tot ik ze hoor. Dus ik laat even de microfoon los en geef Sakia even de kans om uh, de chat uh, in te tikken. Oké, okay, ik zie nog even niets binnenkomen, dus dan ga ik ondertussen even verder. Ik hoor vanzelf wel wanneer die uh, binnenkomt. Zakia tikt wel dat ze niet kan praten omdat het een Mac-stuk is. Een Mac-stuk, dat is. Ja, ik weet alweer wat ze wilde vragen nu wie ze dit heeft opgeschreven. Ze schrijft, het gaat over de stem Engels, de betere versie. Nou weet ik het weer. Het ging over de hoge, hoge kwaliteit, uh, of de betere kwaliteit van de Engelse stem. Die kan, uh, krijgt ze niet gedownload. Dus uh, wel de Amerikaanse of de Australische of dat soort dingen, maar niet de Engelse versie. Of de meerdere mensen daar last van hebben. Uh, ja, ik weet het niet. Ik heb op mijn iPhone wel een Engelse stem. Volgens mij is dat ook de Britse stem. Uh, ik weet niet of het over de iPhone of de iPad ging. Maar als die andere stemmen het doen, zou de Engelse stem het eigenlijk ook gewoon moeten doen, zou je toch denken. Heb jij het kunnen reproduceren? Nee, wat ik al zei, uh, was het kapiertje kwijtgeraakt en ik dacht, oh, nou we weten niet meer de vragen. En, uh, dus uh, ik kijk er uh, nog eventjes naar, zal volgende week uh, kijken of, of ik een ander antwoord heb. Maar misschien zijn er andere mensen in de, in de chat of in de, in de vragenuur die hier ook ervaring mee hebben, of niet? Nou, ik heb die Engelse stem, maar... Hij is niet goed. En uh, ik weet nog niet zeker of het nou de, de high quality voices die ik heb. Van die, uh, wat is dat ook alweer, die man. Of de, of de, de lage kwaliteit. Want het, het klinkt gewoon helemaal niet geweldig. Ik kan beter die Ierse stem nemen. Ik ben de naam kwijt. Die vrouw, die is stukken beter dan die, wat mij betreft, dan die Engelse stem die erin zit. Maar het is me nooit gelukt om een betere kwaliteit Engelse stem te krijgen dan de stem die ik heb. Oké, okay, we hebben het in ieder geval wel over uh, uh, iOS 7, hè, lijkt mij. Ja, de iPhone en de iOS 7. Ja, ik zal even kijken, taal. U.S. English. Ah, United States English. Ik heb de, inderdaad de, de, uh, de UK, Engels zal het dan wel overgaan, die heb ik niet. Dus ik zal kijken wat, uh, nou ja, Aad heeft het eigenlijk al gezegd, er mankeert dus iets aan. Maar ik zal het zelf ook nog eens even uitproberen. Oké. Okay. Um, en die vraag over boeken, nou dat, die is dus al uh, vorige week aan de orde gekomen. Dus boeken die je uh, in, in e-books hebt gekocht kun je dus niet in VoiceStream lezen. Er was ook nog een andere vraag hierover bij iAsk binnengekomen. En dat ging over of je boeken die je had gedownload op de boekenplank van, uh, met de DC-lezer, of je die in VoiceStream kon afdraaien. Nou, dat kan dus ook niet. Uh, nou, dat waren de vragen die binnengekomen waren bij iAsk. Ik laat de microfoon nog even los voor opmerking hierover. En dan start de Gouden app. E-mailganizer, deel 2. Kun je, kun je ze niet uitvoeren, die uh, iBook uh, dingen? Heb je daar al naar gekeken? Die, die je aangekocht hebt via de iTunes? Nou, uh, uh, Ruud uh, die heeft dat... Uh, uh, aangegeven dat dat dus inderdaad niet kon. En die heeft nog telefonisch contact gehad met Astrid daarover. Dus Astrid ik weet niet of jij daar nog een woordje over wil, uh, wil zeggen. Nou, volgens mij waren die beveiligd. Uh, Astrid ik weet het niet, uh, maar uh, uh, er is wel een manier om, om ze te lezen, maar uh, een andere. Uh, maar, maar niet, niet zomaar. Ik, ik heb het ook geprobeerd en die, die boeken van de iTunes store, die, die kan je niet in een voorstelling of zo lezen. een Ander formaat ook. Ik heb even snel een uh, Sennheiser uit de kast getrokken. Want ik had geen microfoon. Maar het, het is inderdaad zo dat uh, boeken die je via iTunes hebt gekocht. Die kun je alleen maar met iBooks afspelen. Ze zijn wel te exporteren hoor. Dat, ik bedoel, je krijgt ze gewoon op je PC. Dat is het probleem niet. Maar je kunt er niks anders mee dan ze via iBooks afspelen. Want een andere. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, E-book reader. Die, uh, die doet het gewoon niet voor zover mij bekend. En in elk geval, Voice Dream Reader doet het er echt niet mee. Oké, okay, dankjewel Ruud. Dan is de vraag beantwoord. Nou, dan wilde ik nu, nu graag beginnen met uh, uh, deel 2 van E-mail Organizer. Onder het mom van Belofte maakt schuld, komt hier het tweede deel van de E-mail Organizer app en het gaat deze reis over instellingen. Dit wordt een saai en lang verhaal denk ik. Uh, maar er zal wel veel in staan en ik zal proberen toe te lichten wat ik weet. Ik weet niet alles. Je kunt er zo al gruwelijk veel instellen bij die app. Maar we gaan erheen en we gaan eens even kijken hoe het Schipstrand. Op of beginscherm. begin scherm. Waar het Schipstrand en misschien stand er wel gewoon niet. List report, inmail Griezer. Actie in organizer op ik D. Je had vier tabbladen. <coughs> en in het moordtabblad staan de instellingen. Geselecteerd. Ja, ik, ik moet het overdoen, namelijk. Dus ik stond ergens zomaar. Ja. We lopen het scherm even langs. Je kunt overal een nieuw bericht maken. Kopteksten kun je hier niet op klikken, dus dat hoef je niet te proberen. DERK 1, dat is de configuratie die nu gebruikt wordt. Preferences. Preferences, appearance. Appearance, dat is het voorkomen. Behaviors. Knop. Dat is het gedrag. Behaviors. Sinking. Knop. Sinking. Feeling. Knop. Feeling, dat schrijf je F-I-L-I-N-G. Ik weet niet wat dat betekent. Ja, gevoeligheid, gevoelens, beleving. zal iets in iederlande zijn, denk ik. Sending. Knop. Sending, daar wordt gedefinieerd wat er gebeurt als je berichten verstuurt en daarna... Tools. Context. Accounts. Knop. Accounts, die kan niet ontbreken natuurlijk. Identities. Identity, nou, identities, daar kun je instellen of je vanuit je iPhone mailt of vanuit een andere account. Files, knop. Files, advanced, knop. Advanced. Feedback, Coptext. light this up, knop. It is not working right, it won't stop syncing. even God a suggestion, weglating steken. Nou, dat zijn wat van die aanknoopdingen. Help, Coptext. use and kite, weglating Help, use and kite, Knop, hoofdletter U, S, E. Spatie, hoofdletter G. U. Oh, de, de user guide had ik niet gemaakt. Vak, weglatingsteken. De FAQ. Support. Weglaten gebouwd. Knop. Akno en gemens. Knop. er te Koptekst. Fijn dus onvassip ook. Knop. En de sociale media ontbreken uiteraard ook niet. Follow is op Twitter. De la frent, wegla, Weglatingsteken. Inboxes. Knop. En zodra ik bij inboxen ben, ben ik bij de laden. Oké, okay, we gaan alle instellingen even doorlopen. Of even, maar we gaan ze doorlopen. <laughs> en ik hoop dat dat vandaag lukt. Configuration thema, Kopterk 1. Oké, derk 1 kan okay, Je kunt uh, een aantal standaard dingen instellen, een stuk of vijf, zes staan erin. En de ene is met die kleur en de andere is met zo, en de andere is voor Gmail en de volgende heeft alles. Maar je kunt ook je eigen dingen maken waar je gewoon een beetje loopt te spelen. Nou, dat is wat ik gedaan heb en die heet derk 1. Actions. Knop. Dus alle instellingen die eraan hangen, die zitten nu in die derk 1. We hebben daar een actions-knop. Even kijken wat die denkt dat hij moet doen. Configuration. Publish. Knop. Cancel. Knop. Dan kun je configuration publishen, oftewel je kunt hem delen met vrienden. Status. Knop. Back. Knop. Action. Configuration. Save. Knop. Folder actions. Knop. Je kunt daar uh, de configuratie bewaren. Onder eigen naam. System. context Folder actions. Nou, Folder, folder actions. voor Tekstveld. Knop in. Description Optional. Aanname voor de zet. Tekstveld. Hoofdletter A. Spatie. N. A. M. E. Spatie. F. O. R. Spatie. H. I. S. Spaats. S. E. T. Een neem voor deze set hè? Description Optional. Knop. Ik kan nog een toevoeging maken op die derde één of een beschrijving van derde één Tekstveld. Inboxes. Knop. Folders. En daar zit ik weer in de tabbladen, dus ik ga. Kansel. Default. De default configuration voor de latest version of dat. Nou, die wat settings, met die of Mopopo veel e-mail that... fietsers, de yes. snel navigatie uit. In dit menu, de default configuration, dat is gewoon snel navigatie. A. Naar standaard toe. De of D. Deze settings, maken ik een comfortabele voor users of de Standard iPhone e-mail client. Dit proet aan prominent trashbutton, only showing you mail accounts, en de call is used tegen Merica iPhone apps. Die lijkt een beetje op de iPhone mailing ding. Coraline B L Deze setting Sarah optimiseert vorige mail users. Tijden kloot Gmailaar Kai Futter. Snel navigatie uit. Ja, daar hebben ze een, een e-mail nee een Gmail client gemaakt en die draait als lokaal. Dus je hebt ook je archieven daar beschikbaar. Dat is wel hartstikke mooi. Waarom gaan wij niet verder? Straks Jan AV. De settings used be the developer of the app. Nou, de developer heeft ook wat in. Was gezongen. De 405, disgroep en abels de app hast over. Snel navigatie uit. Dus 405, zet gewoon alles op een scherm en dan maak je ook druk een scherm aan Snel Recent. context. Wat heb ik recent gebruikt? Geselecteerd. Derk 1. Derk 1. Files. context. Device. Knop. iCloud. Knop. Dropbox Knop. Daar heb je alle dingen die met je files te maken hebben. Nou, bij... Device. Knop. Uh, je kunt gewoon overal files vandaan halen van Dropbox, van, van alles en nog wat. Dus moet je er ook ook oudsvraag maken, anders komt het niet goed natuurlijk. Dropbox in folder, search, knop. Back, knop. Dat past dit, een rijtje. Dek 1, knop. Referenties, context, appearance. De appearance, dat is eigenlijk ja, wat we knop. daar te melden hebben. General, context, Los gaat ons. Uiteraard kun je kleuren instellen, voor ons niet echt interessant. Misschien als je slecht ziet dat je hem heel zwart-wit of wit-zwart kunt maken. Landscape. Of je hem wel of niet landscape kunt gebruiken. Ik vind het altijd heel irritant als die meedraait. Dus ik heb hem altijd vergrendeld staan. Dat hij gewoon rechtop staat. Landscape. Unred e-mail komt. Koptest. Of je een unred e-mail account wil hebben. Inbox roos. Inbox roos. Daar worden attachments in ingeplaatst. Die je krijgt. Inbox roos. Schakelknop. Aan. Dus die wil je denk ik wel. Inbox stap. Schakelknop. Uit. En dat is weer... Even kijken hoor. Inbox stap. Nee, dit hoort hier nog bij geloof ik. Even kijken hoor. Inbox roos. Schakel. Inbo Inbox stap. Schakelknop uit. Of die in dit scherm, of nee, in het uh, scherm waar dit op staat, een inboxstap moet hebben. Application again. Application again. Schakelknop uit. Contactfolders. Contactfolders. Schakelknop aan. Contactfolders. Wat is dat daar? Hoofdletter C. O. U. N. T. Accountfolders. Dat wil ik wat hebben. Contactfolders. Schakelknop smartfolders. Context. Smartfolders. Dat is een uh, grappig uh, concept. Um, dat kent de iPhone mail kent dat ook, dat je bijvoorbeeld uh, een inbox van meerdere accounts bij elkaar harkt... en dan alle verzonde items hebt, dan alle prullenbakken en weet ik veel wat. Dat is als je meerdere mailaccounts hebt, en dat hebben steeds meer mensen bijvoorbeeld... een bedrijfsaccount en een Gmail-account, dan kun je daar toch gemixt in zoeken. Dat scheelt heel erg voor werken en schakelen tussen accounts onderling. Alle inboxes? Alle inboxen? Nou, dat is dus uh, een van die virtuele mappen. Schakelknop aan. Staan aan. e-mails. Ik loop zo even langs. Ret e mails Schakelknop aan. Ongelezen berichten. flect e mails. Vlekt mails. Vlekt e mails. Schakelknop uit. Ja, ik zet ze eigenlijk nooit meer op ongelezen of dat soort dingen. Dus ik heb ze van nou, die heb ik niet nodig. Dat neemt te veel aan pin. in. Last 24 anders. De laatste 24 uur berichten. Last 24 angus. Schakelknop aan. Die heb ik wel aangezet. Last 7 dates. Last 7 Schakelknop uit. Nou, dat van de laatste week hoeft mij niet. Een redfolders. Dat wil je zeker wel denken. Een redfolders. Schakelknop uit. Nee, in mijn wijsheid heb ik besloten dat ook niet te willen. Advanced. Context. Advanced. Layout. Knop. Fonds. Knop. Inboxes. Knop. Folders. Knop. Alleen die. Advanced. Layout. Layout. Had idee wat gaan A we daar doen? Knop. E-mail previews. Context. Zender scrolls, Schakelknop. Aan. Subject scrolls, Schakelknop. Uit. Hier kun je wel eens nog wat instellen wat wel en wat niet mag scrollen. Nou, bij ons mag over het algemeen helemaal niks scrollen, maar dat wordt redelijk goed door de voice-over ondersteunen. Swipe S. Knop. Su Swipe S. Knop. Swipe S. E-mail details. context. Show folders. Show folders. Nul. No. Knop. Tool bias. Knop. Tabbaar. De toolbars zijn dus de dingen die erboven staan om allerlei functies te verzorgen. En die zijn tabbaar, die kun je wisselen. Tabbaar. Navigation bias, knop, Toolbar is knop. En de Navigation bar houdt zich in principe aan de instellingen die je ook voor de toolbar gemaakt hebt: Toolbar is knop, folders. Copy, Navigation style, 3. knop. Indentation, typical, knop. De folders staan in een boomstructuur. Navigation bias. folder suggestions, context, show account. Show account in de folder. Show account, schakelknop aan. Full path. Full path. schakelknop uit. Dat is een uh, systeem dat gebruikt wordt dat Full path, door um, IMAP. Om meerdere mensen dezelfde mailgroepen te laten lezen. Show terms. Show terms. schakelknop uit. Short terms, het zal goed zijn. Een red count. Een red count. Een red count. Schakelknop aan. Oh, die ik zei, die vind ik wel leuk. Die heeft uiteindelijk aan. Total count. Total count. Schakelknop, Aan. Voel wat. Voel wat. Status rapper Knop toebaas. Activity Animation. Activity Animation. Schakelknop uit. iOS Activity Indicator. Of je een iOS Busy Indicator wil hebben. iOS Activity Indicator. Moet je sheet context. Apostrof hoofdletter O O hoofdletter R hoofdletter hoofdletter M hoofdletter O C E spatie ayo move action sheet Koptext. De move action sheet koptext is wat hij dan gaat doen. Show cant. Laat het ook zien waar je heen moves. Show Schakelknop uit. Nou, die zet ik nog even aan. aan Op pad. Fullpat. Voolpath. Full Schakelknop. Trunkation, Knop. Truncation, niet. Inboxes. Knop. Folders. En dat knop. is weer de met tabbladen. Goud terug, layout. Fonds. Knop. We hebben nog een fonds. Back, knop. Nou, dat is het derde type wat je kunt instellen. Daar staat niks. Alonso in. Back, linea, fonds. Inboxes. Knop. Folders. Knop. En dat zijn weer de tabbladen. Back, knop. It is not working right. Knop. Dit is eigenlijk wel heel erg saai, maar wel, ja, dan weet je een beetje wat je kunt doen. K custom, knop. Uh, referenties, context. Custom, configuration, uh, thema, kop, compose, knop. Mode, uh, referenties, context. Appearance, knop. Hadden we jou gehad? in al? Fonds, knop. Ja, die hadden we gehad. Behaviors, knop. Bij Subject, threading, ja. kinical. Ja. Gedragingen. Subject, threading, dat is uh, erg handig, vind ik. Dan houdt hij berichten bij elkaar. En van bijvoorbeeld mailgroep onderwerpen, en als er dus een nieuw bericht in zo'n onderwerp komt, dan gaat het hele onderwerp in één regel naar boven toe. En daar kun je maar open klikken. Ja, of weggooien of printen, of weet ik veel wat. Ik vind het een prachtige manier van werken. En je kunt instellen hoe dat moet. Of die dat low moet doen, typical, wat normaal is of uh, aggressive. Het verschil tussen typical en aggressive weet ik niet. Sorting? Context? Het sorteren. Nou, die wil je gewoon de oude berichten bovenin hebben. Sorry, de oude berichten onderin hebben staan, de nieuwe bovenin. En wat ze hier ook kunnen is dat ze. Moet ik het even goed zeggen? Gelezen nieuwere berichten. Nee. Je leest een bericht wat nieuwer is dan het nieuwste. En de rest is ongelezen, een stuk of vijf. Dan kan hij die, die nieuwe berichten bo, kan die bovenin zetten. En dat nieuwere, al reeds gelezen bericht. Uh, dat staat dan wat lager. Nou, dat is wel logisch. Dit is ook mijn prioriteit. Op zoek op. Evers. Een red at top. Een red at top. Een red at top. Schakelknop aan. Ja, hartstikke mooi. Topdoorsoort. Knop. Topdoorsoort. Schakelknop uit. Kijk hoor. Wat A. E. We... Spatie. T. O. Oh, S. O. R. T. O, Taptoe, dat betekent dat er, als je die aan hebt staan, dat er een flapje komt in je maillezer, waar je deze instelling kunt bijstellen. Ja, die maakt het wel een beetje druk op het scherm. dus ik heb hem uitstaan. Miscellaneous, context. Miscellaneous, dat is uh, wat er overblijft, diverse. Task tips. knop. De task-dingen, dat zijn de programma's waar je dus vanuit je e-mail leesverhaal... ...dingen in de tasks kunt zetten. Oftewel uh, in een to-do-lijstje of in je agenda of in je herinneringen. Dat is helemaal configureerbaar waar je het kwijt wil hebben. Audio. Typical. Knop. Wat je met audio moet, nou, dat staat op Typical. Hartstikke mooi. iTunes slash iCloud Backup. iTunes slash iCloud Backup. Schakelknop. Aan. Nou, die uh, iCloud Backup hebben we er al een aantal keer over gehad in het vragenuur. En die is eigenlijk uh, prima. Als code is het geen. Je kunt er een password op zetten. Pascode, code uvjetjes krijg ik market. Context. Renviwet. Dat zijn opties die eigenlijk voorziende belangrijker zijn van ons dan, van on dan voor ons. Uh, en dat is van wanneer is een mailtje gelezen. Nou, hier is het als het opengeklikt is in ieder geval. Renvilet. Schakelknop aan. Als je het gelezen hebt. After move. Ja, dat is een beetje dubieus of hij die aandacht uit wil hebben staan. Hij staat hier, geloof ik, uit. Of of de schakelknop. Uit. Ja. Ik weet niet dat per de definitie de status van mail moet veranderen op het moment dat je hem verschuift. Twee seconds after preview. Dit is echt een ziende optie. Gewoon, hij laat hem twee seconden zien en dan is hij gelezen. Twee seconds after preview. Inboxes. Knop. Folders. Knop. Dat was weer. Back. Knop. Dit rijtje. Hartstikke idee. Bravioors. Knop. Sintzin. Knop. Sinking. Back. Knop sync, general, context. Algemeen. Autosync, typical. En dat sync dat heeft te maken met de uh, delen die je wel gedownload hebt en de delen die nog op je e mail server staan. En deze staat op. General, autosync, typical. Nou, autosync en typical, het lijkt me een prachtige combinatie. Ik ga er niet naar kijken zelfs. Storage, large, knop. Large storage. Full sync, over wifi. Je kunt het alleen maar over wifi fi doen. Dat is ook goed voor mail, anders dan vreet het echt mobiele data. Sync targetfolders, typical, knop. De targetfolders worden typical, gezinkt. Dat zal ongetwijfeld goed zijn. Verlaansync. A, C, K, G, R, O, U, N, D. Sync, verlaansync. Geen idee. schakelknop, uit. Inboxes, knop. Wat ik meestal doe bij instellingen is deze staat uit. Ik heb geen idee wat dit is, laat ik hem uitstaan. Als er een optie is die ik mogelijkerwijs wat mee kan, dan kijk ik er even naar. En zijn er dingen waar ik helemaal oud van ben, dan zet ik ze aan. Folders. Knop. Search. Knop. Quickfeel. Status. Knop. Dit zijn de tabbladen weer. Back. Knop. Gaan terug naar back. Sensing. Knop. zinking, Feeling. Knop. Feeling. Back. Knop. Dat is F-I-L-I-N-G en dat is iets in het land van ervaren of experience volgens mij. Feeling. General, context het ja, Het is mij niet helemaal duidelijk wat we daar met die filling willen. After Schakelknop uit Cross Accounts. Cross Accounts heb ik aanstaan. Dan kun je van de ene mail naar de andere mailaccount schuiven. Je kunt over het algemeen niet van Pop naar IMAP schuiven. Of van IMAP naar Pop. Nou, die laatste weet ik niet heel zeker. Maar je kunt over het algemeen wel van IMAP naar IMAP verschuiven. En dat is wel echt hartstikke mooi. Schakelknop aan. Dus is staat aan. De auto expander. Daar kun je ook een extra tool voor inzetten. Die heet auto expander. Die kun je kopen. En dan kun je gewoon afkortingen maken. Die worden uitgestretched. Auto expander. Schakelknop aan. Clear search tekst. Schakelknop uit. Ja, maak de zoetext gewoon. Nou, het zal wel goed zijn. Moetvection sheet. Koptekst. De Move Action Sheet, van hoe ziet dat ding eruit en wat gebeurt erbij als je een bericht aan het verschuiven bent. Suggestions, vijf knop. Vijf voorstellen, ik vind het prachtig. Recent? noemen, knop. Recent staat niks in. Setsnummer, favoriete folders, toe, Move Email Action Sheet, knop. En je kunt daar een aantal uh, folders in zetten. En dat heb je de vorige keer ook gezien, dat die sommige folders die zet je er zelf gewoon in een soort tijdelijk lijstje waar je het laatst geweest bent. En in praktijk moet je daar ook vaak weer zijn, dus dat is wel handig. Trash. De trash, de prullenbak. Trash, schakelknop, aan. We hebben een prullenbak en we gebruiken hem ook. Inbox. Inbox, schakelknop, uit. Daar staat geen inbox, want ik verschuif nooit naar de inbox toe. Repository. De repository wordt alleen maar gebruikt als je met meer mensen zo'nzelfde account deelt. Dus die gebruiken we niet. Repository, schakelknop, inboxes, knop, volgers. Ja, nou, we back, knop. weer onderin en dan weer terug. Feeling, knop, sending knop. En verzenden. Vallen, back, knop. Daar kun je definiëren wat er moet gebeuren tijdens en na het verzenden van berichten. Back, sending general, default identity, non. Hij heeft een default identity van non. Ja, dat wil ik eigenlijk liever niet. Geselekt, back, knop. Want ik wil dat hij eigenlijk iPhone is, want dan gaat hij mailen als iPhone en dan krijg ik gewoon het normale mailschermpje. En gisteren had ik mezelf in mijn poot geschoten door met Accessibility te gaan melen. Daar ging even wat mis. Default Identity. Even kijken, wat kan ik hier? Geselecteerd. Kunnen... iPhone. Accessibility. Of visie. Ja, iPhone. die, die heb ik op iPhone. Ook images. Back. Knop. Sending. General. Default. Images. Medium. Even Default Identity. iPhone. Oh. No. Images. Medium. Nou, die images zou je weg kunnen halen zelfs. Warnings. Context. Dan krijg je een hele koppelen van warnings. Anti-subject. Dus daarmee kun je aangeven: van, oké, okay, ook al is het uh, onderwerp leeg, stuur hem toch maar weg. En standaard doet de iPhone dat gewoon niet als je hij, hé, je moet een onderwerp hebben. Empty subject, schakelknop aan. Empty body. Empty body, schakelknop uit. FWD missing attachment. Forward missing attachment. FWD missing attachment. Schakelknop aan. Suspicious address. Suspicious adres, morgen den. 50 recipients. Knop, send mail, context. En daar komen we bij de zendmail. Always copy to send. Oh, hier gaat iets mis. Sorry. Always copy to send. All this send. mail. Koptext. Ja, ze maken hier ook overal keurig koptextjes van. Dus als je lange rijen met instellingen hebt, kun je er ook snel doorheen springen met pijl op en neer. Always copy to send. Always copy to send. Dus bewaren ding in mijn verstuurde items betekent dat, geloof ik. Always copy to send. Schakelknop aan. Aftrekzending. later. Knop. De after sending, van wat wil je dan dat er gebeurt? Bijvoorbeeld uh, verwijderen concept, bewaar concept. Nou, dat kun je een harde functie voor instellen. Zo van, ik wil dat dat gebeurt. Maar je kunt ook zeggen, nou vraag het maar op het moment dat uh, het aan de orde is. En dan gaat hij het vragen. Send action sheet. No actions. En in de action sheet kun je dus de acties, de, acties definiëren die die, waar je uit kunt kiezen. Half composition. Context. Auto-save interval. Twee minutes. Editor. Tekst. Send action sheet. No actions. After sending. To send action sheet. No actions. Als ik kan het even wel klikken zelf. Ja, zie je wel. dacht ik Send wel. Do nothing. Do nothing. No switch rutten of archive. Knop. No switch button of file. Knop. No switch button of file. No add task. No add task. No switch button of... Er staan dus een geweldige berg opties waar je het mee kunt gaan doen. Inboxes. Knop. No switch button of Task en file. Knop. 0, swing shutten of en task. File brood. 0, swinsrutten of file. Knop. 0, switchrutten archive. Knop. Ja, dat is dezelfde rijtje nog. Back, knop. Daar houden we doen. Send action sheet. 0 no actions. De send action sheet. En hier loop ik weer naar rechts toe. Composition. Context. De composition. Motor zijn interval, 2 minuten. Hij bewaart automatisch je mail na 2 minuten, dus mocht hij crashen, dan uh, heb je maximaal 2 minuten verloren. Een teksteditor, dat kan ook een HTML-editor zijn. Uh, die is op zich ook wel te doen, maar uh, ja, onze mail is meestal uh, gewoon plat, waarom niet? Textexpander. De tekst expander, of je daar een systeem achter wil hangen wat uh, afkortingen kan uitbreiden naar volledige zinnen. En dan kun je ook zelf afkortingen maken. Text-expander, schakelknop aan. Die staat aan. Greeting. system, tekstexpander, tekst expander, schakelknop aan. Klikpaarts. context, Text expander. Text. context. Wat zijn we daar te melden? Of Q u i -S -K, -S, -K -S, s k e a r t s Quickparts. Ja, dat heeft iets met nieuws te maken. Ik weet niet wat ze daar uh, in dit mailding mee doen. Greeting. System gretting. Knop. Je krijgt daar een aantal greetings. Die zijn gesteld in HTML, maar je kunt er dus van allerlei dingen... Zelf ook inzetten, dat mag ook gewoon tekst zijn. Als, uh, dat, dat is het begin van de bericht, de system greeting. Validiction, system validation. De validiction staat geloof ik aan het eind. Signature, system signature. Knop. En de signature is de handtekening onder de mail. Nou, ik zeg het verkeerd om, eerst krijg je die handtekening onder de mail geloof ik, van zoveel groeten Dirk van der Velden. En daarna krijg je een heel verhaal over, ik werk niet op uh, maandag, zaterdag, zondag, dinsdag, vrijdag, etc. Templates, Context. new mail system new mail. Dan krijg je een aantal templates die heel erg complex zijn om samen te stellen. Maar mocht je dat willen, dan kun je echt van alles en nog wat aan dingen al klaarzetten. Reply. System. Dus die heb je voor nieuwe mail. System. Reply. System. Forward. System. Inboxes. Knop. En voor Reply en Forward. Folders. Knop. Dan zijn Back. we weer Knop. onderin en gaan terug. Files. Knop. Advanced. Knop. Feedback. Context. Advanced. Files. Identities. Knop. Accounts. Knop. Tools Context. Knop ben ik het goed kwijt. Knop sending, sending, knop. Sending waren we gebleven. Tools, koptext. De tools hoeft koptekst. Accounts. Knop. Accounts kunnen uiteraard niet ontbreken. Even kijken wat voor Blijk, uh, wat die hier wil allemaal. Ja, je kunt al die accounts daar gewoon aanmelden ook voor uh, Dacht ik dingen als Google Drive en zo dat je daar dus gewoon files weg kunt rouzen en dat is vrij uitgebreid. Back, knop. Dan gaan we weer terug. Identities. Knop. Account. Identities. Knop. Identities, dat betekent vanuit welk ding je gaat reageren: vanuit de iPhone, vanuit PC-visie, vanuit de Accessibility. Het veiligste voor ons is om die op iPhone te hebben staan en ik denk dat die ook wel staat. Identities. Het identity. Knop, edit accessibility, iphone, televisie, iphone. Oh, je kunt ze hier niet instellen. Je kunt hier, sorry, je kunt ze niet aanwijzen of selecteren, maar je kunt ze wel instellen. Cancel. Knop. Als ik naar die iphone toe ga. Actions. Save. Knop. Edit identity. Nickname. Context. Edit. Knop. Knop. iPhone. Text settings. Context. Mailer. iPhone. Inboxes. Knop. Folders. Knop. En die mail iPhone lijkt het meeste op de standaard mail die je mogelijk gewend bent. Cancel. Knop. Actions. Save. Knop. Cancel. Dit we maar even. iPhone. Ach, visie. Inboxes. Dat zijn Knop. die identities. Back. Knop. Dan gaan we ook uit terug. Mone. Compose. Knop. Configure. Custom. Reft. Appearance. behaviors, Sinsing. Feeling. Sending. Tools. contact Accounts. Identities. Files. Knop. De filesknop. Wat kunnen we daar Back. gaan doen? Back. Knop. Back. Dropbox, inboxes, folders, search, knop, quick knop. Daar kun je ook files storen in. Device, knop. En Knop. In de outload. En in de Dropbox. I device. files, En Device. Onder device Black. zit, knop. Add folder. Knop. Edit. Knop. Device. Da heb je Inboxes. Knop. Dat is de naam van de lijst waar, of de naam van de, het bestand waar al mijn instellingen in staan. Black. Advise knop. I like to open in the Search knop. Quick file knop. Ja, dat zijn weer de onderste tabbladen. back, We gaan naar back. Custom knop. Referenties. tools. accounts. Identities. Files. Knop advanced. Feedback. Contact advanced. Advanced. Back knop. Back het, knop. Certificates. manage. Context. Na. search Certificates. Hidden folders. Mailheaders, tools, context. Mailheaders, knop. Die heb ik uitstaan. Uh, daar kun je cc, bcc uh, en ongeveer nog een heleboel dingen... Ik kan even u geven. Back, Is knop, eraan. from, auto, vis cc, bcc, subject, v x -mailer. message id dit, auto, reply to, reply to, het meme het content type, text slash claim. zie dus je staat een hele op de Status, knop, back, knop, back. Mailheaders, knop en uiteraard de mailheaders. headers tools context storage knop storage mail actions knop bij storage kun je instellen hoeveel er op je iPhone gebruikt mag worden diagnostics mail actions en de mail Fiel, back actions, back kunnen we daar Add task. Task. task knop Add task archief knop kapitocent knop kapitocent en et task knop kapitocent en archief kapitocent en file en filebrood knop kop je cent task en file knop file knop filebrood knop File iets knop filecent mail knop inboxes knop ik heb een cent knop een heel rijtje waar, waar uh, mail zich aan moet gaan houden als je even kijkt hoor Black. knop mail actions de mail actions archive knop kop je cent cent en task knop dat zijn de Acties die beschikbaar zijn als je een mail aan het lezen bent. Back, knop, back. Dus die mail kun je ook net zo druk maken knop. als je dat zelf wil. Diagnostics. Diagnostics, dat is om dingen na te kijken die fout gaan. Inboxes, knop. Folders, knop. Back, knop. We gaan nog even terug naar back. We Zichtje. zijn er bijna knop. doorheen. Filling, sending, tools, accounts, identities, files, knop. Advanced, knop. Feedback. Context, advanced. En dan nog advanced. Back, knop, advanced, manage. Koptek, Eliasis. knop. De manage Eliasis. Certificates, knop. Certificaten. Hidden folders, tools, koptekst, storage, knop, reset, knop, mail actions, knop, diagnostics. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Back, knop. Advanced, feedback, koptekst. Like this app knop. Nou, dan kun je wat dingen doen. It is not working right. It won't stop since you. IVGOT got a help, koptekst. Je kunt ze redelijk snel schrijven. Ik heb ze over geschreven, want ik had wat te vragen. En je krijgt dan een parkerende post antwoord. Dat is wel stoer. User guide. Weglatingsteken. Pardon? User guide. Weg. Hoofletter U. S. E. R. Spatie. Oh, user guide. Vak. Weglatingsteken. De FAQ. Support. Weglatingsteken. About. Knop. in het gemens. Spreer te woord. Kopte. Fight is on Follow is on Twitter. De laverent. Weglatingsteken. Geeft disaap. Weglatingsteken nou, dat lijkt me verder helder wat daar allemaal gebeurt. En volgens mij zijn we er door. Even hoor. Oh nee, we hebben nog meer. Alle sociale media natuurlijk, dat je ze kunt volgen op Twitter en uh, Viber uh, kunt gebruiken eventueel. En nou ja goed, wat je maar wil. De laverent, weglating geeft die saap, weglating boxes, knop. En nu zijn we er, geloof ik echt wel. Ik zal ongetwijfeld in een paar uh, uithoeken nog wat instellingen vergeten zijn van dingen waar je op kunt klikken. Dat zegt hij niet altijd, dus daar uh, moet je altijd alert op wezen. Maar voor de rest, als je hier niet kan instellen wat je allemaal... ...in zou willen kunnen stellen... ...dan kun je het volgens mij gewoon nergens. Oké, okay, dit was een uh, ingewikkeld en lang verhaal... ...over alle instellingenmogelijkheden... ...instellingsmogelijkheden die er zijn binnen de app. E-mail, uh, Ik moet je eerlijk zeggen dat ik af en toe ook het spoor een beetje kwijtraakte... ...want er is wel heel veel mogelijk. Uh, dat hebben we vorige week ook in het eerste deel gezien. De app is behoorlijk ingewikkeld... ...maar dat heb je nou eenmaal met apps... Met heel veel mogelijkheden. Hoe meer mogelijkheden, hoe ingewikkelder hij wordt. Het enige wat Dirk toen nog niet had gevonden, waarvan we het dus ook niet zeker wisten of hij het wel kon dat, was groepsmail verzenden. En hij heeft natuurlijk het liefste een e-mail client die dat allemaal kan. Um, volgende week krijgen we het laatste stukje. Dat is echt een stuk korter. En ik geef in ieder geval even de microfoon even vrij voor als er nog vragen zijn. Je mag ze stellen, ik weet ongetwijfeld geen antwoord, want ik gebruik deze app nog niet. Maar toch, ga je gang. Nou, ik heb geen vraag, maar ik heb een opmerking. Uh, ik heb net, net gesproken toen, hadden we het ook even over deze app. Oh, en hij kan alles en hij kan alles en dit en dat. Ik zeg, ja, kun je er ook berichtregels mee maken? Nee. Ik nou, ik noem maar één ding en dat kan hij meteen nog niet. Zeg, je, je kunt er zoveel mee dat, het, uh, ja, uh, dat ik door de bomen het bos niet meer zie zo ongeveer. En uh, ja, ja, nee, dat moet ik nog eens uitzoeken. Dus groepsmail weten we niet, richtregels weten we niet. Ik weet het niet hoor, ik, het, ik, uh, ik heb er nog eventjes uh, mijn vraagtekens bij. Ik blijf gewoon de standaard mailprogramma gebruiken. Voor die paar uh, accounts die ik heb, lijkt me veel handiger. Ja, ik zou zeggen ieder zijn ding. Uh, maar goed, uh, dat neemt niet weg dat we sowieso natuurlijk hier uh, gingen bespreken. Omdat er ongetwijfeld mensen zijn, zoals Dirk, die, die het een fantastische app vinden. En uh, ik, vind het een goede, uh, uh, ik vind het een goede opmerking, als dit. Uh, ik gebruik nu wat minder berichtregels. Ik had ze wel, maar ik heb wat meer uh, IMAP-accounts. En uh, uh, ja, dan, dan heb je eigenlijk al een aantal dingen redelijk gescheiden. Omdat bepaalde, uh, Bijvoorbeeld bepaalde, zoals het VoiceOver Forum komt op een ander account binnen dan bijvoorbeeld uh, de mail van Bartimeus en Accessibility. Dus dan heb je eigenlijk op dat moment de berichtregels niet echt meer nodig. En dat is bij Dirk natuurlijk ook het geval. Die heeft ook uh, meerdere accounts, dus die scheidt dat waarschijnlijk ook op die manier. Ja, maar bij een gewone e-mailprogramma kan je toch ook geen uh, berichtregels gebruiken, volgens mij. Tenminste, zover ik weet niet. En ja, inderdaad vind ik ook, ik gebruik e-mail, dus dan, dan heb je heel weinig bericht op je iPhone te meer, omdat je dan met je computer altijd nog een pop up account kan hebben en je mail schoont. Ja, inderdaad, in de, de standaard e-mail uh, client van, uh, van de iPhone, die, die kan niet zoveel, maar voor de meeste mensen kan die wel voldoende. Oké, okay, het is 15:50 uur volgens mijn computer, dus wat mij betreft gaan we nu verder met uh, de reisplanner. Uh, als dit, ik heb jouw stuk gevonden. Even snel een stukje van doorgelezen. Een van de eerste dingen die, die mij daarin al opvalt is dat de kleurstelling, dus het uiterlijk, is aangepast aan zeg maar de look van, uh, van iOS 7. En ik uh, begrijp dat voor uh, uh, mensen die slechtziend zijn, dat eigenlijk geen prettige look is. Dus voor die doelgroep is de app uh, sowieso dus al niet verbeterd. reisplanner. De reisplanner. Reisplanner. Nou, er zijn. Ik ga er niet helemaal op in vandaag, want daar is Rijspanner. het al te laat Rijspanner. voor. Rijspanner. Maar mocht er, uh, uh, mocht er een behoefte aan bestaan dat, dat ik hem echt helemaal ga doornemen, dan zullen we dat zeker doen. Reisplanner, context. Ik zit eigenlijk al standaard in de planner. Hè? Dat was de, de, in de oude versie, de bovenste knop Reisplanner. Waarbij je dus het scherm kreeg om weer. Uh, Vertrek en eindpunt, en via station en al dat soort dingen in te vullen. Ik zit daar nu standaard al in. Bovenin heb ik de knop. knop. Die knop is niet gelabeld. En dat is de knop om terug te keren naar het hoofdmenu. Dat zal ik even hm, toch maar even doen. Geselecteerd. Reisplanner. Knop. Reisplanner. Je ziet ook dat ik daar het laatste in ben geweest. Dat doet hij wel goed. Reizen. Mijn reizen. Vertrektijden. Knop. Meldingen. Storingen. Eén. Knop. Werkzaamheden. Knop. Nieuws. vijf Knop. Informatie. Nou, dat is. Stations. Knop. Service. Knop. Dat is nu het hoofdscherm. Geselecteerd. Ik ga Mijn even. Vertrektijden. Knop. Mijn reizen en uh, favorieten is samengevoegd in één. Heb ik gelezen. Ik ga even naar de vertrektijden. vertrektijden. Knop. Uh, daar ben ik nog niet in geweest. Knop. Vertrektijden. context Station. Zoekveld. Zoek in de buurt. Kontext. Leyenstadcentrum. Nou, zo te horen. Almere Oostvaarders. Dronten. Almere, Lelystad centrum. Nou, hij gaf in de oude versie de afstand. Nou is dat niet zo heel erg interessant. Alhoewel. Vertrektijden. Vertrektijden. De Maar dit lijkt nog goed. Vertrektijden. Lelystad Centrum. Knop. Knop. Eén storing. Dus weer een loze knop. 1549, Plus 2. Groningen. 4. Via Zwolle. Assen. Oké. Okay. MS. Intercity. 1557, Plus 2. Amsterdam Centraal. 1. Via Almere C. Weesp. MS Sprinter. Daaronder hoor je dus wat voor trein het is. Ik zal dus even hierop tikken. Ritinformatie. Dan vertrekt laat tijden. hij dus Terugknop. De ritinformatie: dat is. Rit dus... Eindbestemming Amsterdam Centraal. Ritnummer 4654. MS Sprinter. Zwolle V1525. Nou, dat. Kampongsuit A1535. Dat v, lijkt me nog steeds 15, 35. goed. 35. Gronden A1535. Ik ga het even terug. Vertrektijden. Terugknop: um... Vertrektijden. Vertrektijden. Vertrek 1549 plus 2 Groningen. NS 1557. NS 1557. NS 1557. Dan Amsterdam centraal I1 via Almere C. Vertrektijd van die sprinter tikt. Dat ik dezelfde tijdinformatie krijg. Dus als je op uh, de, de, de, zeg maar de soort trein tikt, of daarboven de vertrektijd. En uh, die 1 en die 4 die jullie net hoorden, dat zijn de sporen waar uh, aanscherm. hij vertrekt. Um, vertrektijden. Terugknop. Ik ga even terug. Vertrek tijdens. Dus dit, dit ziet er gewoon nog redelijk goed uit. Vertrek Knop. Vertrek Context. Knop. De knop die brengt me weer terug in het menu. Nou, nu zal ik moeten wijzen. Rechtsplanner. Knop. Oké. Okay. Ben rechtsen. Knop. Geselecteerd. Ik dat ik tussen het laatste in vertrektijden ben geweest. Ben reizen, ik ga nu naar de reisplanner. Rechtsplanner. Knop. Rechtsknop. Bovenin dus de knop om terug te gaan naar het hoofdmenu. Rechtsplanner. Context. De koptekst. Lelystad Centrum. Lelystad Centrum. Ja, dat is... Um, je moet maar gokken wat dit is. Maar um, dit is uh, gewoon het vertrekstation. Utrecht Overvecht. Utrecht Overvecht. Het eindstation. Als Lelystad Centrum. Kopt, Lelystad Centrum. Tik. Laatst gekozen. Context. Station. Zoekveld. Dan heb ik bovenin het zoekveld. Annuleer. Een annuleren knop, geselecteerd, stations, ja, stations. Knop. adres, knop. Adres van kunt ook nu iets met een adres doen en dan kun je ook nog uh, um, eventueel via een kaartje of wat dan ook uh, als je aangeeft of je met de fiets of met de auto bent en dan kan hij je waarschijnlijk nog laten zien hoe je moet postcode. rijden. Knop. De postcode, knop, in de buurt. Context. Zoek in de buurt. Lili Nou, dit is nog niet redelijk goed te doen. Dronten. Ik wil ook niet beweren dat hij helemaal ontoegankelijk is geworden. Maar Laatste het is gewoon Context. minder duidelijk. Lili Stadcentrum. Amersfoort, Schothorst. Utrecht, Overvecht. Nou, je ziet. Amersfoort. Allemaal stations. Zoek Zuid. Utrecht Centraal. Drie Zijst. Nou, die ik dus allemaal heb bereikt. tot in het de van de Station. Zoekveld. Gaan even terug naar dat invoerveld. Invoerscherm. Annuleer. Knop. Geselecteerd. Stations. Knop. 1 van 3. Annuleer. Zoekveld. Annuleer. Knop. Annuleerde ik toch? Waarom deed hij dat dan net niet? Reisplanner. Context. Oké. Okay. Lelystadcentrum. Utrecht Overvecht. Meer opties. Knop. Een meer opties knop Daar gaan we zo wel even naar kijken. 1552, vrijdag 17 januari. Knop. 1552, vrijdag 17 januari. Eerst is een knop. De tweede zegt hij geen knop, maar die doen volgens mij allebei hetzelfde. Dus zag ik in de gauwigheid. Nu. Knop. De nu knop. Vertrek. Knop. Een vertrekknop. Aankomst. En de aankomstknop. Die zijn. Uh, die, hierbij zie je niet meer welke je geselecteerd hebt. In de oude versie kon je dus inderdaad vertrek. Of aankomst selecteren. Dat kan hier ook nog, maar je weet dus niet meer wat je hebt geselecteerd. Planen. Knop. En onderin de plannenknop. Nou. Aankomst. Knop. Ik doe maar even de plannenknop. dan kunnen jullie even het scherm. Laat prijsmogelijkheden. Reksplannen. Prijs knop. Wat ik nu krijg. Reksplanner. De terugknop. de terugknop. Reismogelijkheden. Context. Van Lelystad Centrum naar Utrecht overvecht op vrijdag 17 januari. Eerdere reismogelijkheden. Weglatingsteken. 1327, 1446, 119. Storing. Gemiddeld. Gemiddeld, dat betekent de drukte. Die storing houdt in dat hij helemaal niet rijdt. Dat heeft te maken met de ontsporing bij Hilversum. Um, hij zegt dus ook niet dat het reisadvies vervalt, volgens mij. Want... 13,27 gemiddeld. 13,41. 14,59. 1,18. 1,18. MS, Intercity. MS, Intercity. MS, Splinter. Um, je, hoort niet, je hoort dan wel de tijd, maar niet uh, het aantal overstappen. Dat wordt duidelijk omdat hieronder dus de drie treinsoorten staan die je hebt: twee keer een in Intercity. En één keer een sprinter. Gemiddeld. En dat klopt, MS, want hij sprinter. stuurt mij over Amsterdam. Dus ik moet eerst met de Intercity naar Amsterdam. Dan moet ik met de Intercity naar Utrecht. En dan met de sprinter naar Utrecht overvecht. Gemiddeld. Nou, gemiddelde drukte omstreeks deze tijd. 13, 27. En ik moet jullie eerlijk zeggen, jongens. dat Ik vraag me af wat we daaraan hebben. Uh, even gewoon uit de praktijk. Ik ga, als ik naar kantoor ga, is ochtends om... Uh, eerst met de trein verleden Stad naar Almere en vervolgens met een sprinter naar Utrecht. En die sprinter is barsjesvol. Tenzij je achterin instapt, dan heb ik makkelijke zitplaats. Voorin heb ik nauwelijks een staanplaats. Dus het is ook maar net uh, waar je de trein instapt. En dat moet je natuurlijk nooit doen in de buurt van de trappen. Gemiddeld. 13, 44, 15, gemiddeld. Nou. 13, 57, gemiddeld. En 13, 44, 15, 1, 1, 17... Story. Ik zal er even op tikken, op deze. En ik zal ook die andere ook even laten horen. Reisadvies. Terug. Terugknop. Reisadvies. Context. Opties. Knop. Van Lelystad naar utrecht overvecht op vrijdag 17 januari. 13.44. 15.1. Vorige. Knop. Volgende. Knop. Uh, dat zijn knoppen die je brengt, uh, dat zullen we zo ook even laten horen naar het vorige en volgende uh, reisadvies, je hoeft dan niet meer terug naar het vorige scherm. 1, 17 2 2, nou, spoor 2 is dat, moet je ook maar weten. 12,10. euro Dat is de prijs. Let op, verstoring de Utrecht overvecht. 13:44 Lelystad centrum, 2, 1359. Almere centrum, 2. NS, Intercity. 6 minuten overstap. Ik heb 6 minuten overstaptijd. 14, 5, Almere Centrum 1-14-19 WESP, 6. NS Sprinter. En nu heb ik een leeg, een leeg veld op de een of andere manier. Nog een leeg veld. 14-29. Oh, nu gaat u NS zeggen. 14-29. Vesp 29, 2-15-1. Utrecht Overvecht 2. NS Sprinter. Prijs voor deze reis tweede klas. Vol tarief 12,10 euro. En 10 cent. Nou, krijg je. Laten maar ik Knop. Geen idee wat dat voor knop is. We hebben nog een optiesknop. Knop, Reisadvies. Opties. Knop, die zullen we even bekijken. Attentie. Opties, deel, knop, een deelknop, opslaan, knop, een opslaan. Knop, toon meer informatie. Knop, toon meer informatie. Knop, -knop. annuleer. Nou, daar ga ik even verder niet op in. Ik pak er even op. Opties die volgende knop. reis 1344 151 Volgende Knop, volgende knop, en zullen we eens kijken wat we dan zien. Volgende knop, goed 119 2 12 euro en 10 cent. Let op. Verstoring Wees-Hilversum. 13, 57. Lelystad Centrum. 1, nou, Volgens, volgens op, 12, mij. 12, 2. 1, 9. Volgende. Knop. Werkt dat gewoon helemaal niet. Ik pak nog een keer de volgende. Volgende. Knop. 1, 8, 2. 12 euro en 10 cent. 14, 11. Ah. Lelystad Centrum. 1, 14,49. Amsterdam Zuid. 3. Hij pakt hem toch nu. Amsterdam Zuid. 3. NS Intercity. 6 minuten overstap. 14, 55. Amsterdam Zuid, 1 tot 2. 15, 17, nou, ik ga, ik ga hier gewoon even mee stoppen, want anders kunnen we nogal uh, uren doorgaan. Uh, mijn indruk is dat ik er nog wel best wel enigszins mee kan werken, maar dat het beslist geen verbetering is. Um, ik stop hem even. En ik ga, oh nee, ik ga nog even terug, want dat is misschien. Terug, nog, terugknop. Daar gaan jullie misschien iets over vragen naar die meer, Reis meer reisopties. Dus ik ga nog even terugknop. terug naar het beginscherm. Reisplaner. Knop. Reispannen. Lee Utrecht overvecht. Meer opties. Knop. Meer opties wat we hier dan krijgen. Dat is ook. Stond ook opties. in het verhaaltje dat verandert in minder opties. Dat is op zich goed. Via. Dan krijg ik ook een via knop. Station. Via station, ja, ik heb geen idee. Geen hoge snelheidstrein. Geen hoge snelheidstrein. Overstap, direct. Geen hoge snelheidstrein. Geen hoge snelheid, station. Geen hoge snelheid Ik kan dus niet zien wat ik heb geselecteerd. Overstap, direct. Overstap direct. Zou Overstap. Ik, okay. direct. Optimaal. Geen jaak uit. 1552. 15 2. 52, nu. Knop. Vertrek. Aankomst. Planen, gered. knap, Gered. Knop. Geen hoge snelheidstreng. Overstap, direct. 1 van 5 Dat komt. Kies in onderdeel. Aaspastaan. Geen overstap, direct. 1 van 5. Kies onderdeel. Aanpasbaar. Overstap. 5 minuten. 2 van overstap. 10 minuten. Okay. geen hoge snelheid. Gered. Kijk, gered. kijk als ik nu die... vertrek nu 15. 5. Geen jaarkaart, Optimaal. Overstap. 10 minuten. Geen hoge snelheidsstreng. Als ik nu die hoge snelheidstrein weer, weer afvink, dan kan dan ik waarschijnlijk genia. onderin wel zien nu. dat hij verdwenen is. Knop. Aankomst. Plannen. Gered. Gered. Twee Knop. gereedknoppen. Geen hoge snelheidsstreng. Nee. Twee van twee. Die blijft die gewoon staan. staan. Aanpasbaar. Oh. Hoge snelheidsstreng ging hoge snelheid. Maar kijk, steen. dat moet ik dus daar doen. Nu verandert hij dus in een in een. En het is. Het, net was hij er wel. Uh, en daarvoor NOS bericht. NOS, is. NOS, gaswinning teruggeschroefd. 1,2 miljard. Sorry, daar komt de NS. De NOS tussendoor. Ja, nou ik, ik geef de microfoon even vrij voor uh, commentaar. De vraag is natuurlijk uh, in hoeverre de oude reisplanner nog blijft werken. Want meestal is het natuurlijk zo dat uh, na verloop van tijd zo'n oude app eruit gaat en je wel gedwongen bent de nieuwe te nemen. Ja, inderdaad. Dat hebben we met 9.292 natuurlijk ook gezien. Aan de andere kant denk ik, Ruud, het uiterlijk is weliswaar veranderd... maar er wordt natuurlijk nog steeds gebruik gemaakt van dezelfde onderliggende database. En als die, zeg maar, die lijntjes nog gewoon hetzelfde zijn... dan moet je in principe nog een hele tijd die oude versie kunnen blijven gebruiken. Ja, dat hopen we dan maar, hè? Ja, nog iemand iets op te merken over deze update naar versie 3.0. Ik pak nog even iets anders erbij, gewoon om het even te laten horen. Ik heb uh, ruim 4-5 weken geleden alweer Post. bij de uh, C1000 voor een habberkrats een Android-tablet gekocht. Dat draait op Android 4.2.2. Gewoon om eens wat mee te spelen. En eens even kijken... Of Zet dat 6. Iets wil doen. Widget status. Ik zal hem even iets harder moeten zetten, zie ik nu hier. Dat ga ik even doen. Schuifgebied. Oké, okay. ik ga even kijken. Ontgrendelen. Startpagina. En ik heb hem ontgrendeld en ik pak dus nu dezelfde app, maar dan op Android. Reisplanner. Dubbel tikken. Gaswinning teruggeschroefd. Daar komt ook. 1,2 miljard naar Groningen. Daar komt de NOS ook tussendoor. De reisplanner is gestart, hoop ik. Nieuw in deze versie. Nou. De knop oké. Okay. Ik, ja, ik kan u dit even laten horen natuurlijk de wat De reisplanner ze heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Het menu vindt u in de linkerbovenhoek. Min instablets hebben een eigen design gekregen. Meer opties bij reisplannen. Persoonlijke voorkeuren zoals overstaptijd en reisadvies instellen. Favorieten en mijn reizen zijn samengevoegd. Een favoriet laat direct de volgende vertrekkende treinen zien. Aan de reisadviespagina is een spoorkaart toegevoegd. Op de reisadviespagina kunt u op een trein doorklikken okay, om het hele nou, rest, traject van de uh, trein op, ik op wel. de knop oké. Okay. Ik uh, tik even op de oké okay knop. Reisplanner. Ik doe dat maar even heel kort hoor, ik ga niet zo diep erop in als ik net heb gedaan. Omhoog navigeren. Omhoog navigeren, dat is binnen Android de terugknop. Spraakbesturing. Spraakbesturing. Nou, ik ga eens even kijken of dat gaat werken in de setting waarin ik nu zit. Ik dubbeltik hem. Melding. Google zoeken. Knop 67. Oh, er gaat... Geen label. Er gaat iets mis nu. We hebben u niet verstaan. Oké. Okay. Sorry. Spreek. Knop annuleren. Knop opnieuw proberen. Oké, okay, de knop opnieuw proberen. Ik wil op 4 februari van Lelystad Centrum naar Amsterdam Lelylaan om 11 uur. Reisplanner. Oké, okay, eens kijken wat we nu gedaan hebben, want we hebben in principe hier ook het reisplanner scherm. Omhoog navigeren. Spraakbesturing. Dat was dus de bovenste knop. Plan uw reis. Van Lelystad Centrum. Dat zegt hij dus keurig en hij heeft het ook keurig ingevuld. Maar... Amsterdam Lelylaan. Knopwissel, vertrek en aankomst. Die miste ik trouwens ook op uh, de iPhone. Meer opties. Meer opties. Elf uur. Keurig. Zet huidige tijd. Dat is de nu-knop. 4 februari 2014. Heb ik dat gezegd? Dat zal wel. Keuze rondje vertrek. Aangevinkt keuze rond de aankomst niet aangevinkt. Ja, ik zei al dit is een heel goedkoop tablet, dus ik heb uh, ik heb niet de hoe noem je dat de, de vingertouch uh, die je op de iPhone hebt, ik kan niet beter een hamer voor gebruiken dan. Maar hij doet het wel. Omhoog navigeren. Um, oké. Okay. Spraakbesturing. Oké, okay, nu ben ik Omhoog even. Omhoog navigeren. De weg kwijt en dat was hier wel even zo. Tot. Oh, oh, oh. Nou, nu gebeuren hier knop, knop, allerlei dingen tegelijk. Uh, ik, ik stop hier even mee. Maar om even aan te geven dat het dus wel kan. En dat het in ieder geval op de Android-versie uh, die knoppen wel goed gelabeld zijn. En dan ben ik dus echt zeer verbaasd dat men dat op de iPhone gewoon niet heeft gedaan. En ook die knop wissel, vertrek en aankomst, die kan ik me niet herinneren dat ik die op de iPhone heb gezien. Het enige probleem met deze Android-versie is dat je door... ...te swipen, hè, dus door de uh, links-rechts beweging... ...die we ook allemaal van, uh, van Apple kennen... ...je niet bij de plannenknop komt. Hij is er wel, maar die moet je even aanwijzen. Ik heb ook het idee dat uh, dit symptomatisch is... ...voor wat er sowieso gebeurt na uh, de update tot iOS 7... ...want... Dat heeft natuurlijk een, een soort cosmetische facelift ondergaan. Waar we niet echt heel blij mee zijn. Ik denk dat het voor programmeurs ook veel lastiger is om nu de zaak uh, nog toegankelijk te krijgen. Het is maar een veronderstelling. Maar je, je ziet het over de hele linie. Hè, dat uh, apps die uh, zich aangepast hebben aan iOS 7. Toch wat uh, lastiger te bedienen worden. Uh, soms helemaal niet meer. Ik heb zelf een, een appje van Bliep. Dat, uh, ...dat gewoon niet te gebruiken is. Dus ik gebruik die oude maar en ze hebben me verzekerd dat dat voorlopig nog wel even blijft kunnen. Want dat is inderdaad ook uh, op basis van een onderliggende debase. Maar het is natuurlijk een keer afgelopen en het is, uh, ja, dit soort ontwikkelingen zijn denk ik ook niet meer terug te draaien. Dus we moeten vrezen voor de toekomst. Nou ja, ik vergelijk het soms een beetje, misschien niet helemaal terecht met wat je op internet zag... In den beginnen uh, was het voornamelijk heel erg op tekst gebaseerd... en toen was er eigenlijk niet echt een toegankelijkheidsprobleem... maar hoe meer mogelijkheden, hoe meer technieken er komen... hoe makkelijker het is om iets ontoegankelijk te maken. En dat zie je dus inderdaad bij iOS 7 gebeuren. En ja, dat, uh, met Android kan dat natuurlijk ook. Hè, dat is, uh, ik, wil, ik, ik laat dit niet horen om te zeggen van dat we nu met z'n allen over moeten naar Android... maar wel om aan te geven dat er ook een alternatief is... En um, ja, uh, verder kan ik het alleen maar met je eens zijn. Plan uw reis oh, van dat ja, centrum ja. Stil maar. Um, ja, nou, um, dit was dan uh, de reisplanner. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Wat mij betreft gaan we nu door naar uh, wat er van de week allemaal bij ons allen is boven bovenkomen borrelen... ...op het gebied van, uh, van Apple enzovoort. En vanzelf... ...doorlopend naar de valreep. Wie de microfoon wil hebben, ik zou zeggen, grijpt hem. Niemand. Oké, okay, nou, dan gaan we meteen... Uh, ...niemand heeft meer uh, iets te roepen geloof ik. Dan gaan we meteen door naar de valreep. Heeft iemand nog iets leuks of iets minder leuks... ...mag ook voor de valreep. Jongens, dat gebeurt niet vaak. Dat betekent dat we, uh, dat we eigenlijk klaar zijn met het vragenuur... Op, uh, ...om uh, kwart over vier. Het vragenuur van vrijdag 17 januari 2014... En daar ruist mij niets anders dan iedereen hartstikke te bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid en jullie inbreng. En hopen dat, hoop ik dat uh, iedereen hier volgende week uh, op 24 januari weer in deze virtuele vergaderruimte aanwezig is. Ik zou zeggen goed weekend en tot dan.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 Movement